Der gemeente is van Psalm 103 en daarvan het zevende vers. We noemen Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op kroos ooit zijn ontwarmend over. Dan is er als heren op idee die Hij weet wat van zijn maaksel zijn gewacht. Een zwak van moed, een klein zijn van krachten. En dat wij zelf bij Joodsaf zijn geweest We in de zevende werts van betalen onder drie. Ik ben de Heere, uw God, u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid. En zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ken zult u geen in doen, baby. Nog de vergelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. Nog van hetgeen onder de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen nog aan dienen. Want ik dien uw God van een ijverig God. Die de meestheid der vader bezoekt aan de kinderen, aan het zette en aan het vierde lid die mij houden. En doebare matigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben aan mijn geboden onderhouden. Gij zult mijn naam, heer, God, de naam, de heer, uw schot niet uit willen gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig zijn, houden, die zijn de naam eindelijk gebruikt. Het wijzen en sabbadag, laat jij die mij. Vezagen zult je haar wijzen, al uw werk ik doe. Maar de zevende dag in de sabbat. De is tot. Dan zult jij geen waar ik Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstenaar. Nog uw dienstmaag, nog uw geef, nog uw vriendelijk, dit is uw Want in zes dagen heeft de Heere dan hemel aan de aarde gemaakt, de zee, en alles wat erin is. En hij rustte dan zevende dagen, daarom zegen de Heere dan sabada en helden dan zelden. Heer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere u opweegt. Gij zult niet op slaan. Gij zult niet uitrekenen, Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeer nu snel te huis. Gij zult niet begeer nu snel te nog zijn er diensten nog zijn er diensten maar, nog zijn er nog, nog zijn er niet, nog iets. Dat is het Verder wensen we uit de zeer wel te lezen, dan wel het de profeet Zachariah. En daarvan het eerste hoofdstuk. We noemen nu Zachariah 1. In de naaste maand, in het tweede jaar van Darius, geschieden het woord te spelen tot Zachariah. En de zoon van Berechja, de zoon van Ido, de profeet, zegde. De Heer is zeer vertornd geweest tegen uw vader. Daarom zegt tot hen, al zo zegt de Heer de heilskare. Geen beter tot mij, spreekt de Heer de heilskare. Zo zal ik weder tot u de zegt de Heer de heilskare. Wees niet als uw vader... Tot welke de vorige profeten riepen, zeggende, Al zo zegt de Heer de eerstkare, Verkeer u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen, Maar ze hoorden niet en ze luisteren niet naar mij, Spreekt de heer. Uw <coughs> vaders, waar zijn die? En de profeten zullen zij in eeuwigheid leven. Nog mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten en profeten geboden had, hebben zij vervaders vaders niet betrokken. Zodat zij wederkeerde zeiden, gelijk als de Heer, de hij gedacht heeft, ons te doen naar onze wegen en naar onze handelingen, al zo heeft hij met ons gedaan. <tossimus> op de 24e dag, in de 11e maand, die eerste maand scheep af. In het tweede jaar van Darius geschieden het woord de dus Heer tot zegt er jaar. De zoon van Bregja, de zoon van Iedo, de profeet. Ik zag dat s'nachts. En zie je ziet een man rijden dan op een rood paard. En hij stond tussen de midden, die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte panen. En ik zei, mijn heren, wat zijn deze... Toen zei het op mij de engel, niet met mij spraak. Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond en zeide. Deze zijn het, die de Heer uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. <coughs> en ze antwoordde de engel, dat Heer, die tussen de metten stond en zeide. We hebben het land doorwandeld en zien. Het ganze land zit, aan het is dit. Toen antwoordde de engel de heer, en zei Heere, dat hij het schare hoe lang zult hij u niet ontvermen over Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke rijkram geweest, geweestheid deze zeventig jaar? En de heren antwoordde de engel die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. Die met mij spraak zijde tot mij het zegende Al zo zegt de Heer Dat hij op schade Ik eis voor over Jeruzalem En over Sion met een grote nijver. En ik ben met een zeer grote toren Vertoren tegen die geruste Want ik was een weinig toren als ze hebben dan klade geholpen Daarom zegt de Heer al zo ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontvangen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden. Spreek de Heer der Heerschaade. En het rijkstoel zal op Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog zeggende. Al zo zegt de Heer der Heerschaade. mijn de steden zullen nog uitgebreid worden van het goede. Want de Heer zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem... En ik geef mijn ogen op en zie, er waren vier hoornen, en ik zeide tot een engel die met mij sprak, wat zijn deze? En hij zeide tot mij, dit zijn die hoornen, welke uh, Juda, Israël en Jeruzalem verstroend hebben. En de heer zonde mij vier te smeden. Toen zeiden ik wat komen die maken en ik sprak zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd op heeft. Maar deze zijn gekomen om die te bestrikken, om de hoornen daar heiden in mede te werpen, waar ze dat hoorn verheven hebben tegen het land Juda, om dat te verstrooien. Om hulp is zijn in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en warmhartigheid wordt u bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijk vermengd van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 zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voor. Ze zullen in uw naam zich al den dag verblijven. Uw goedheid straalt hen toe. Uw straalt hen in het lijken. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhoogt. Vers 7, 8 en 9, psalm 89. Verwoest had, had niet veel overgelaten. Stad en temp waren verwoest geworden. Duizenden waren weggevoerd. Honderden en tientallen waren nooit beter. voor de Als echt gevolgen waren in het dan. anderen bewerkt dat ze weer uit de ballingschap in het land der vaderen zijn wedergekeerd. Want toch, Gods belofte moesten bovenal wat de Messias en zijn komst betreft nog vervuld worden. Zie je wel dat al daar zelf Ze een lange tijd 70 jaren in Baan. Hoe moeten ze eruit gaan? God heeft ze eruit laten gaan. De hele grote groep mochten ze weer keer naar Baan. Om de wederopbouw in Israël aan. En die was. Het. Die de harten bewoog. Om dat verwoeste land weer op te gaan bouwen. Dat was nou de God van Israël. Want die zorgde. Dat stad en tempel. Die verwoest waren, weer opgebouwd werd. Gaf lust. haak van het volk. En als de hand verslap, Dan. Gaf hij een land. Zoals Nehemia en Ezra. Die de hartnes volgt versterkt. Ja dan gaf hij profeet. Die ze aanmoedigde. Om toch het werk voor te Zulk een profeet was ook Zachariah. Hij leefde in de tijd. Dat Israël uit Babel was wedergekeerd. En hij moest ze de raad godsverkondigen. Dat ze voort moesten gaan om Jeruzalems muren op te bouwen. En dat de tempel, de tweede dus, zou herbouwd worden. De eerste was van Salomon. De tweede, kinderen weten jullie het ook, dat is de tempel van Serubabek. Die moest vrij. En gewonderlijk. dan zie je wel eens met wederom ook grote vertragingen. Denk maar aan de naoorlogse tijd in Nederland. En wie was de grote stuwkracht achter het werk dat er toch gebeurde? Dat was de heer De Zaak. Het gaf zijn knechten, de profeet, naar land landvolgen om gedurende het volk aan te moedigen. Maar er waren ook grote vijanden die van die wederopbouw niets hebben moesten. Denk maar aan Tobias, de Nammonietse knecht. Die veinsde om mee te helpen, maar hij trachtte een verbijstering daarin te maken. Denk maar aan geen dan Arabieren. Die Arabieren afkomstig van Eesmaat moeten nog niet hebben. Van de Joden hoor. Dat is nog altijd vijandschap tussen die woorden. Tot heet vandaag toe. Toch zou de Heer niet falen in de vervulling van de. Hij zendt Zacharia de zoon van Edo, Christus, onze raad, wat je voornemens was uit te voeren met Jeruzalem te vervullen. Hier keerde weder tot zijn volk. En dan geldt dat de openbaring van hem in Christus. Aan die openbaring nu spreekt ook het woord onze tekst. Zachariah 1, 16 en 17. Daarom zeggen de heren, alsof. Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontferming. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de heren. De reerschaar. De richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden roep nog, zeggende, al zo zegt de Heer de Heerscharen, de steden zullen nog uitgebreid worden vanwege het goede, want de Heer zal Sion nog troosten en het zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover. De wederkomst of het wederkeren van de Heer, Schrijven deze tekst voor. Ten eerste tot zijn stad met ontferming. Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontferming. Tot zijn huis, om het te bouwen. Mijn huis zal erin gebouwd worden, spreekt de Heer, de Heer, het richtsnoer, zal over Jeruzalem uit. Een derde tot zijn steden met uitbreiding. Roep nog zeggende, al zo zegt de Heer, de Heer, mijn steden zullen nog uitgebreid worden. Vanwege het goed. En ten vierde tot zijn Sion om het te troosten. Want zo bezig. Want de Heer zal Sion nog troosten, nu dat Jeruzalem lachtig is. Zij zeiden reeds, die tijd na de Babylonische gevangenschap was verre van roestluur. Ze moesten wel zeggen, bij de aanbrek van stad en land en muur ligt al verwoest door die geweldenaar. De heren zelfs een volk niet vergeet nooit ik ben een weinig vertorend geweest over mijn volk zeg. maar ik zou mijn toren grotelijks openbaren tegen die heil en waarom omdat ze niet gedaan had zoals God het wil Die heidenen die dachten er niet om om eens te kastijzen wat God's bedoeling was. En, maar die heidenen hadden lust om Israël te verwoesten. Die waren die Joden al langzaam. Die hadden het liefst gezien dat in vervulling ging. Goed aan, zeiden ze en heet erbij, maar van ze is wel Zo verbeterd waren ze, tegen de jood. Ik denk dat er nog een volk op aarde is dat veel verbetering onderworpen is. Waarvan ze zeggen, het is niet behoorlijk dat ze leven. Van de heer Jezus zeiden ze. Het is niet behoorlijk dat hij leeft. Weg met hem. Kruis met hem. Dan moet je ook niet denken dat ze veel lief van de woordelingen zullen betalen. Die kosten bij de heer Jezus leeft. Die krijgt de meeste steen. Denk maar aan Stefan. zijn de des heilige geesten? Die verloren zoon wees. Lees ik ook. Hij reisde land Dus die liep weg. Heeft een Heerde. Is dan nou ook verlaten. En was hij weggelopen. Nee. Gods woord zegt. Toch van de Heerde. Vervullig niet de hemel en de aarde. Zou zich iemand verbergen. In verborgen plaats. Dat ik hem niet zien zou. Hoe kan hier dan. Zacharias schrijven dat de Heer weet het En de Heer zegt het zelf nog. Dat geldt niet het goddelijk wezen. Dat geldt de min of meerdere openbaring daarvan. Zolang en volk ernst zondig, dan houdt God de openbaringen. En dan kom je in het donker en onder het hoordeel. Verder van God af, hoe harder dat de mens wordt. Nu zegt een heren bij monden van de profeet Zachariah, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd. Ben ontverd. Dat is wel een woord. Als je ziet hoe Jeruzalem het afgemaakt had. de stad des grote koning, Waar David zijn troon gehad heeft. En Salomo in al zijn heerlijkheid. Is gezeten geweest op de troon. Dat Jeruzalem had het toch zo verzonnen. Het bloed van de profeten vergoed. dat dat komt en u draait een heel net om ik de God van Israël, die niet verandert waarom de kinderen van Jacob niet zijn verkeerd ben tot Jeruzalem tot mijn stad die heb, wedergekeerd met ons ver en daarom werden de muren van Jeruzalem opgebouwd. En als God gaat werken, onmiddellijk of middellijk, hier werden de Joden aangeport om de muren te herstellen. Telkens als de handen slap werden, gaf God profeten te knechten om ze aan te moedigen en het werk door te zetten. Zodat de gaten gestopt werden. En toen werden de vijanden woed was de oorzaak hier in Jeruzalem nog verkiezen zou, daarom ontfermt hij zich het ogen en die ontferming vooral als hij betoont genade daarbij te verheerlijken dat is een vaderlijke Psalm 103 we hebben er van gezongen gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen al zo ontfermt zegt de Heer over de reed die dat zaten in Jeruzalem ook nog God vreest, mensen. en dan moet je terugdenken aan Sodom en Gomorra zodat tien rechtvaardigen in waren zegt de Heer, zou de stad gespaard hebben op de tienen. Dat is geen kleine zaak. En u hier zegt van dat volk van wat? Weg met zulke volk. En dan blijft er niks over het goddeloosheid. Een eigen gerechtigheid. de mens is altijd tegen zijn eigen. Hij wil opruimen wat het beste voor hem is. En u wilt vasthouden, wat een hem verderven Zo dwaas is hij geworden. Waar komt de ontferming vandaan? Ik zeg de God, de God der Heerschaag, ben tot Jeruzalem, beter gekeerd tot mijn stad met ontferming. En dan komt dat openbaar. Zij uitwendig dat is zich gewillig maakt om de stad ervan. He's as he moved Degene die de strijd tegen God voert, die zal dan moeten verliezen. Vraag het is aan God volgt. geest meest van zichzelf. En als je nog natuurlijke liefde hebt, nog een beetje van een ander, maar voor God is het er een weg. Tenzij dat de liefde van Christus zijn nood tot weten is. Amen. do de tempel genaamd van Serubabel. later is er nog een verfraaiing, vergroting bijgekomen dat is de tempel van Herodes zo wordt hij genoemd hier gaat het om zijn huis daarin te bouwen dat is de tempel van Zerubabel die God gebruikt heeft en de Hemia en de Esra de schrift geleerde. Want hij heeft het volk onderwezen dat ze dat huis moesten bezoeken. Want het was in de dagen van de Here Jezus ook Toen Hadden ze in de tempel tafels. En daar stond het wisse geld hoog op uitgestald. Ja, die Joden zijn nou eenmaal een handelslustig volk. En om de eerste erbij te zijn, waar ze niet bij de tempel gaan staan met de tafeltjes, met wisselgeld, om schapen en duiven te voeren, maar in de voorhoofd zaten dan. En daar hoe korter erbij, hoe meer handel dat we hebben. En hoe meer dat we eraf verdienen. Een Jood zit nou eenmaal vol met handen. En dat volk zal vast nog niet uitgestorven zijn. Ook al zijn het geen zonen van Abraham, allemaal. Dan zijn ze dag vol handelslust. En de Heer Jezus kwam in die tempel. Die gebouwd werd. Door Zerubabel. In zijn menselijke natuur. En toen heeft hij al die tafels. Waarop dat het geeft, Dat heeft hij omgekeerd. Wat maar durven hè? En het geld, het geld, dat stort niet uit. Dus dat stak niet in de zaak. Stort het uit. Waardeloos komt het. En toen sprak hij er een woord bij. En dan moet je nog maar om denken. Als je in de kerk komt. Mijn huis, hier gaat het over zijn huis, zal een huis des gebeds genaamd wilde de Heer Jezus hebben. Dat het volk kwam om te bidden en aan te bidden. Te bidden om vervulling van de noten en behoeften. En aan te bidden. Dat wil zeggen, God ervoor te kennen. Het huis is gebed. En als de Heer je geestelijk in de tempel brengt, denk ik dat je kopen en verkopen ook een keertje het onderste boven gaat. Want je kan je ziel niet vrijkopen met gangbare munt. Die heb je zelf niet. Ik heb nog nooit geen een gelezen van wat is ik, die zijn schuld betalen van. Hebben het wel geprobeerd wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen he. Dat proberen ze allemaal. Wel niet met geld, maar met te doen en laten. Trouw naar de kerk gaan, veel in de Bijbel te lezen, goede oude schrijvers te lezen. Op zichzelf is dat goed en niet om te betalen. En veel te bidden, allemaal op zichzelf goed als waar is. Maar betaal, nee, dat gaat. En als je nou betalen moet een kant niet. Wat doe je dan in dat huis? Dan versta je vast. Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Van wie wilde er in die tempel wonen Om zijn huis daarin te boven staan. In zijn huis was dat wel. Moest daar een voornamelijk jood in wonen? Nee. De Heer zelf. Zegt er van. Hier wil ik woon. Dat ziet ook de gemeenschap. Vooral geestelijk, Die hij al daar voornamelijk. Of sluit uit andere plaatsen niet uit. Met zijn volk wilde boven. Daarom gingen. De ware gelovigen drie maal per jaar op naar Jeruzalem. Paas, Beestrecht en het lofuttefeest. Gingen ze af. Op. Opdat de God van Abraham geëerd zou. En brachten ze hun gaven en offeren. Wanneer het nu Joden waren, die het niet zo nauw benamen, die verzuimden al met die opgang. Maar anders dan trokken ze op om de God van Israël te erkennen. Daartoe diende de tempel niet. Daarom staat in de tekst van mijn huis. Zal daar ingebouwd worden spreekt de Heer De Heer Schaar. En het rechtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. De stad moest herbouwd. En de tempel moest herbouwd worden. Rechtsnoer. Ze moesten die tempel niet maken zoals ze zelf wilden. Als een mens een huis bouwt. Dan probeert hij. In dat bouwen, al doet hij het zelf niet, al laat hij het doen, toch zijn eigen wil te openbaren. Zo wil ik het hebben. Ja, maar zegt de bouwer dan wel eens, dat kan niet. Want dan wordt je tekening afgekeurd. Er er nog een overheid plaatselijk die daarover gaat en zegt, ja, jij wilt zo, maar wij willen het zo hebben. En dan moet je meestal capituleren. Want wat de overheid beveelt. Dan mag je zonder handelen dat je een beetje je zin krijgt. Maar op den duur dan zijn ze en zo gebeurt het. En anders niet bouwen, dan krijg je vergunning. En als de Heer is een volk bouwt. Dan krijgen ze alleen maar daar de vergunning voor. zoals God het wel. Dan geeft hij zijn goedkeuring over de rest keurt hij allemaal af. Dat valt helemaal niet met te marchanderen. Want God keurt alleen zijn eigen werk goed. En als je de goedkeuring van boven erop krijgt, dat is meer waard als je eigen zin. Maar wat heb je daar nou voor nodig? Als je bij de tempel stond... ...en je bekijkt die tempel eens... ...en dan met je eigen ogen... ...dan zou je misschien zeggen... ...dat me er aan, dat is niet goed... ...dat zou ik anders gedaan hebben... ...wel... Ander, ...ik denk dat elk mens het anders doet. Want je kunt moeilijk kijken met een andere bril... ...en ook niet door een andere oog. Kijk met jij over. ogen. Maar om nou te kijken... Zoals God het bekijkt. Wat heb je dan nodig? Heb je goddelijk licht nodig? Een oog met goddelijk licht bestraal. En dan kijk je ernaast. Dan kijk je ernaast op zijn wet. Dan kijk je ernaast op zijn woord. Dan kijk je ernaast op zijn kerk. In uw licht zien wij het licht. Waar God geen licht op laat vallen. Dan kijkt de mens. Moest dan zijn dagelijks gebed wel zijn? Als je tegenwoordig bent, dan zit zeker veel in de donker. Dus dat we benauwd hebben. Het verstaan niet meer. Psalm 43. Ben ik nog nooit te volgen. Zend Heere uw licht en waarheid mee. Wetenschappelijk is dat er altijd. Maar als God het op je ziel brengt, dan wordt dat waar. Eerhart, dan heb je licht nodig. En dan zeggen de mensen: die zit nou maar om licht te bellen. Die ziet al dit donker. Die klaagt en nooit genoeg vindt. Wonderlijke zaak, komt ze er niks van bestaan. Als er nou twee dingen verstond, dat de mens in zijn gevallen staat in adem enkel duisternis. Met al zijn verstand en zijn gaven. waard gij duisternis, schrijft Paulus daar En als genade in zijn ziel verheerlijk wordt, dan u zijt gelicht in de Heer. En als u wat van God mag leren kennen, zou u er iets van verstaan, zover als God het openbaart. Dat God een ontoegankelijk leven vond. God enkel licht en een mens enkel duizend. Tenzij dat God hem licht geeft in zijn hart. Enkele stralen van boven. Mijn huis. zal daarin gebouwd worden. God bouwt zelf zijn eigen kerk op. Doet je toch. Hij vergadert door zijn woord. Hij geeft zijn uitverkoren. Want de hinderwereld tot aan het einde toe. Dat is het geestelijk huis. Wat de Heer zelf bouwt. Door zijn woord en door zijn geest. Daar zal geen mens al werken. Daar middelen aan. Daar doet geen mens wat aan. Paulus schrijft in Filippen 1 vers 6. Vertrouwen het dit. Dat hij die in u een goed werk begon. Dat is nou het goede werk. is een huis bouwt hij haar. Dan maakt hij plaats voor zichzelf. Dat noemt hij het goed werk. En dan ben je ook gewillig, zo dikwijls als God in je werkt, te willen te werken naar zijn welbehagen. En anders probeer je in het gebouw te maken naar je eigen welbehagen. En dan wordt het afgekeurd. Dat is allemaal hindernissen wat de mens eraan doen wil. Dan heeft hij te veel vreemd vuur in haar hart. En ijzer en modderig leem vermengen zich niet. En genade en werk kunnen niet samenvoegen. Dat zit het in hetzelfde mens. Maar God houdt het wel een scheidje. Wij mensen zijn altijd geneigd om het te vermengen. Maar de Heer vermengt het niet. Die houdt de zaken het scheiden. Geestelijke scheikunde, mensen, dat moet je van God leren. Anders dan roeien je alles door elkaar heen, en gooi je alles door elkaar. Heen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden. En als het hier een de bouwt, dan breekt hij niet zoveel af als dat hij bouwt. Hij breekt eerst af wat de mens gebouwd heeft in zijn hart. En dan gaat hij zijn eigen werk doen. En dan legt hij dat op dat fundament van Christus voegt het samen voor het cement der goddelijke liefde in het hart maar om niet te lang te worden mijn huis zal erin gebouwd worden nog meer staat in de tekst roep nog zeggende al zo zegt de Heer de Heer Scharen mijn steken zullen nog uitgebreid worden vanwege het goede niet alleen Jeruzalem dat een tempel zou herbouwd worden maar ook meerdere steden in het land klein of groot denk maar aan Bethlehem ook weer gebouwd worden want daar in die stal moest Christus geboren worden en al staat de hele wereld op zijn kop en al houden mensen op de rood lopen dan zegt God nog een plaats wanneer Jezus geboren wordt of we laten het de mensen Wat Maar het gebeurt. Wij zien het van achter En dan geeft hij een keizer die beschrijft dat alle mensen beschreven moeten worden. Hij bedoelt dus een hoogmoed in. Ook hoeveel soldaten dat hij in het veld kan brengen. Machtig dat hij wat is. En Jozef en Maria gaan ook op. Want de volheid is tijds nader dan Christus wordt in de stal geboren steden nog uitgebreid worden die moesten niet verdaan worden he. de heren wilde ze nog gebruiken die had ze niet nodig he. maar hij wilde ze gebruiken he. en zo is het nou in het haak van Gods volk ook God heeft geen uitbreiding nodig hoor, die heeft niet benauwd die heeft ruimte genoeg ook vervul ik niet de hemel en de aarde? en hij heeft toch ruimte genoeg he. Die heeft geen ruimte gebrek. Maar mijn steden zullen nog uitgebreid worden. Uitwender was dat waar. In het land van Eterna. En als God nou uitbreiding geeft in je ziel. Dan kom je ook meer in de ruimte. Geestelijke uitbreiding. Oh, wat kan dat volk van God het benauwd hebben. Maar als God uitbreiding geeft door genade. Dan krijgen ze openheid. En dan merken ze het op. En dan kunnen ze het nog goed ook. Die opening goed kunnen, Dat is nogal makkelijk zouden ze. Nee, dan kunnen ze ook nog de engte goed waarin ze gezeten hebben. Weet je waar ze dan geloven? Waar de natuur niks van hebben moet. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede dengenen namelijk die naar Gods voornemen geroepen. God Gods voornemen openbaar in de hart. Ze daarin besloten leggen. Ter Ter zaligheid. En zeg ze heren, en daarmee heb je dat gedaan, ik moest vernederd worden, dan wist ik precies waar de ruimte vandaan Ik heb alles toegemuurd in mijn hart vanwege de zonde en heb u een breistering gemaakt. Net als bij Lydia, de hart geopend. Paulus was een kostelijke dienstknecht. Hij arbeidde overvloediglijk op dat Christus een gestalte in u krijgt. er moet een plaats voor gemaakt worden. Daarom moest dat huis erin gebouwd, daarom moesten die steden uitgebreid worden. Uitbreiding in het hart, dan ben je niet zo eng in je hart hoor. Dan heb je geen woonplaats voor de zonde, hè? maar dan heb je een woonplaats voor de middelbare hart hoor. En waar hij in je hart woont, daar oefent u wel eens gemeenschap op zijn tijd. Daar spreekt hij tot je ziel. Daar betoont hij dat hij koning is. Dat hij de Heer is. En zo hij uw Heer is. Waar Christus zich openbaart, dan ga je naar beneden. Vele mensen die gaan naar beneden en dan openbaart Christus zich, Maar zo gaat het bij mij niet. Waar de middelaar zich openbaart, dan ga je altijd naar beneden. Niet eerder. Job zou ervan zeggen, nu ziet u mijn oog. Daarom als gevolg daarvan. Vergoei ik mij in stof een stof en as. Asaf zegt ervan. Wien heb ik nevens u in de nemen. Nevens u lust me niets op de aarde. En ik. Een groot beest. Bij u. Kijk als u zich openbaar wil asaf zeggen in mijn hart. Dan word ik in mijn eigen waarde en mijn beest vergoed. Dan leef ik niet als een beest. Maar dan zie ik mijn eigen als een beest. Dat is de weg. Geen ander uitbreiding ja tegenwoordig zie je ook overal de steden en de dorpen uitgebreid worden denk maar aan ochtend en ook de woonplaats waar we wonen is meer bijgebouwd als dat er was maar zou er ook zoveel geestelijke uitbreiding zijn dan moet je wel zeggen wat een aardig wat een benauwdheid als een grote steden veel uitbrengen zetten. Je kunt bijna niet meer wonen, zo benauwd wordt het er, zo, di zo dicht op elkaar. Hoge woningen, dicht op elkaar, En dan wordt het steeds drukker en benauwder. Maar als je het nou van binnen benauwt, dat is nog veel erger. Als je in een klein huisje woont, dan valt dat altijd niet mee als je groot gezin bent. Als je met je 10, 12 op enkele vierkante meter zit, dan valt het niet mee hoor. Een kleine arbeidershuisjes van vroeger. Dan moest je de ruimte ook meer buiten je woning hebben als erin. Dat weet ik van. Maar als God je uitbreiding in je hart geeft. Dan heb je soms nog niet zo'n grote woning. Maar dan kan het toch wel eens gebeuren. Dat je in je ziel zegt. Men hoort me er vromme tent weer halen. Dat je in de tent zit. En nee, nog geen eens huis. Abraham zat ook in de tent. En hij had nog een opening in zijn tent. Ook in drie maanden kwamen hem bezoeken. Bij de kostelijke tijding over een jaar zal Sarah uw zoon hebben. Een zoon hebben. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dus in een tent kan het ook nog wel eens goed zijn. Als God er maar in woont in zich openbaart. Ik zeg niet dat je in een tent mocht wonen op het veld. Want meestal openbaar overal de duivel zich. Als het tenten van vleeselijk vermaakt zijn. Maar vroeger waren ze tenten. Omdat het een herdersvolk was. En dan hij zo wij verachtelijk zijn. Hij had nog geen eens een goed huis. Maar als je een tent hebt. En God komt erin over. Dan heb je toch ruimte genoeg in je tent. Want die maakt overal zelf plaats voor. Die kan het ontijgenen bij een ander. Toe-eigenen aan degene wie hij wil. En wie kan God zijn hand afslaan en zeggen: wat doet gij? Ik ga op. Ik niet. Wat God voor de mens bestemd heeft mij, moet het meest van achteren zien. Daar krijg je weer niet toe. Hier wil ik wonen, zegt de Heer. Dit is de plaats mijn de Ik heb ze begeerd. sí o Zijn volk zal uw lieder God zijn. Roept ze toe dat haar strijd vervuld, dat haar zonden verzoend zijn, dat ze van de hand des heren. dubbel wederontvangen heeft voor al haar zoon. Dat, dat is geen kleine zaak, mensen. Dus God, dat is openbaar, hè, ja. Dan ben je werkelijk getroost. Dat is een troost in het leven en een troost bij de dood. Zover als je geloven mag. Dan geloof geeft je nooit in troost. Ook niet bij God volgen. En daar hebben ze meer van als van het geloof in de behoefte. Als een Heer het geeft te geloven, dan gaat dat altijd met meer of meer ruimte en troost. zaken wordt hier Zachariah door de engel des heren geopenbaard. ja daar kwam van de hemel die boodschap er zijn veel mensen die over de hemel praten en over de hemel schrijven, ze zijn ook nog geen boodschap van de hemel ontvangen Zachariah kreeg een boodschap van de hemel, van de engel des heren en het is doorgegaan o die goddelijke boodschap al is het niet dat die altijd een engel zijn want we hebben nu het beschreven woord maar dat de Heer het toch door zijn geest dit op het andere woord op je ziel werkt dat is ook een boodschap van de Heer dus God door zijn woord en door zijn geest spreekt en dan zul je het ervaren dat je ziel getroost wordt en dat je zeer vrolijk in de Heer bent hoe vermoeid dat de mens zijn kan hoe verduisterd in het verstand. En hoe dan alles vastzit in zijn hart. Eén woord wat God en Heilige Geest toepast in je ziel. En je bent net zo vrolijk. Als de zon is een held om een pad te lopen. Zo wordt die hart. Daar kun je niet goed zeggen wat het is. Maar je kunt het wel goed waarnemen als het licht opgaat. In de duisternis. Denk maar aan. Die zwarte moorman op zijn wagen. Een staat van hij reisde zijn weg met blijdschap. Was hij niet getroost? Die zwarte moer? Het was maar een enkel woord van Philippus dat hij voorhoudt nadat je zei erin wijf. Hij had wel vastgezeten, die moorman. Je naar Jeruzalem met de bedoeling gaan om te aanbidden. En dat je met de Bijbel op je wagen zit, en je begrijpt daar verstaat er niks van. Daar valt niet mee als je terugkomt. Als je dan zo terug moet naar het land, dan zal je wel eens gedacht hè, in Jeruzalem moet je het ook al niet hebben. En daar komt Filippus en die begon van dezelfde schrift, verkondigde hem Jezus uit de schrift. Die man kreeg zo'n opening in zijn ziel. Dat in met blijdschap zijn wegrijdt. Wat zal die wagen makkelijk gelopen hebben. Althans in het hart van die moorman. Daar was het goed gesmeerd toen. kan zo droog en door zijn bij Gods volk. Dat ze zeggen met ziel is door en mat. Als een land zonder water. Dan kun je de wagen niet duwen in het zand. En als de Heere in haar hart doet. Eer ik het wist. Dat hij mijn ziel, zegt de bruid in het oog liet, op de wagens van zijn vrijwillig voor. Dan hoef je er niets aan te doen. Nog geen vinger er tegen te duwen. Want dan gaat de stuurkracht van God uit de je haar En dan zijn ze er weer uit. Hoe lang? Net zolang als dat God het geeft. En dan loop je altijd weer vast met je eigen zon. Dat is nou de weg. Levenslang zullen ze de bediening van de heilige geesten nodig hebben. Om te verstaan en te beoefenen. Heere, zal Sion nog troosten en zal Jeruzalem nog verkiezen. Zingen wij nu eerst ervan, psalm 102, 7 vers. 7e van 102. Gij zult opstaan ons beschermen over Sion u ontfermen om de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed een gesteld die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen zijn o God in het eind geboord gij, gij zult haar klacht verroeren. 7 van 120 is het dan vrolijk soms. Uit gezien kinderen. En meegemaakt ook wel eens. Hè? Je viel, je eigen bezeerde. Stoot zich. Of je brandde je eigen. En vader en moeder ontfermt zich over je. Wat was je dan verblijf? Dan had er geen mens een goede vader als een goede moeder steeds zelf. Je moeilijkheden was. Vader of moeder lasten toch. op Wat was je dan verblijf Is het niet waar? En als ze dan later iets ten nadele van vader en moeder zouden zeggen. dan, dan ging dat niet goed. Denk erom, ik heb de beste vader en moeder. veel beter dan die ouder. Kregen ze een standje van mijn vader. die ook nog schoolkind was. Ik me zo. Zijn de moest je weten hoe gisteren voor je gevochten hebben, En nou krijg ik een standje van je. En hij zei niks meer. Ze, gisteren had er iemand wat van je gezegd. En dat kon ik niet hebben. Ik zou er zo met de klomp op gegaan hebben. Ik heb gezegd dat ik de beste vader had van allemaal. En nou krijg ik een stijntje. Hoe is het nou? dan weet ik het niet meer. Hij draaide zich om. Ik ben het nooit vergeten. Hij zei je woord meer. En ik denk dat het nog zo is hoor. Ongelijk een vader zich ontfermt. Boven de kinderen. Zo doet God het heen die hem vrede. Als God dat is in je hart geeft mensen. Dan ben je heel uitgebracht. Je kunt niks meer zeggen. Geen woord. Meer. Als je licht schijnt. Over die ontferming in je ziel. Dan staat er die merkt het op. En die kunt goed. Algeen wat Wat je tegenscheen, dat is dan dadelijk goed. En zei ik heb het misgehaald. Je hebt mensen die het nooit mis hebben. Maar dan heb je ook mensen die bij God gelegen. En zei ah wat heb ik het al vaak misgehaald. Iedere keer als God leek, Dan mocht ze. Ik heb het weer misgehaald. Voor de zoveelste keer. Nee ik heb gelijk. Ik was de weer En dan zie je precies de ontverming van God. Over je armen zitten. De Heer zal zijn woning nog bouwen in Jeruzalem. Wij zullen tot hem komen zegt Christus. En zullen woning bij hem maken. Ja, wil dat zeggen. Dus. Dan denk ik dat het oude huisraad. Wat wij erin geplaatst hebben dat dat omgekeerd wordt. Door het waargenomen in je ziel. En Erik kwam, die komt niet met vertroostingen dadelijk. Die komt eerst om die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd te staan. Allemaal breekt het werk door de wet. Dan gaat hij ze vertroosten door het vergeten. En iedere keer gaat dat zo. Hij breekt ze van binnen af door ontdekking van een heilige geest. En dan gaat hij ze vertroosten. Hij doorwond om te helen. En dan denk je, moet dat nou zo... Daar begrijp ik nog niks van. Maar God laat zich ook niet begrijpen. Die laat zich wel bewonderen. Die geeft wel eens dat je hem geloven mag. En dat je het goedkeuren mag. Maar hij laat zich nooit begrijpen. Job zegt ervan als ik dat wonder vatten wil. God is groot, zegt hij, wij begrijpen het niet. En een zeker dichter als ik het wonder vatten wil. Staat mijn volledig stem. Ik kon het ook niet begrijpen. En ik heb het nog nooit begrepen. Eerlijk niet. Wij hebben geen begripsleer. Mensen zeggen ja maar ik begrijp het niet. Nou ik ook niet meer. En weet je wat Gods volk mensen van begrijpt? Ah oh, dan zegt ja dat God die en die wilde hebben. Dat kan ik nog een beetje volgen. Want die is verbitterd. Maar dat God mijn erbij zet. Dat heb ik nog nooit begrepen. En hoe meer zelfkennis dat je krijgt, hoe meer dat je er buiten ligt. Als je nou goed bekeerd bent en een goede geloof is, dan kun je het niet begrijpen dat God niet gauw komt. Want dan heb je veel mensenrechten, hoor. Tegenwoordig heb je het over de rechten van de mens. Ik zei niet dat hij geen burgerlijke rechten heeft in de gemeente, en kerkelijke rechten ook nog op zijn zitplaats, en nog hier of en daarop. En daar is hij wel fel op. Maar, zijn rechten voor God verspeeld te hebben, dat is aan. En dan bij het meeste ruime stel. Als je voor God zijn rechten verliest, dan openbaart God de verlossing. Het gaat altijd samen. Openbaringen van de verlossing en ook een verloren mens te worden. En dat is nou zo'n wonderlijke zaak, allemaal meer een verloren mens te worden om... Een woonplaats voor Christus in het hart te krijgen. Want die is gekomen om te zoeken. En zalig te maken dat verloren is. En daar zijn we wel verloren in de beleidens en in de mond. Maar dat nou in je hart te leren. Een verloren mens van God te worden. Geen verbeterd mens. Maar een verloren mens. Mijn heren aan uw eeuwig verbond dat niet wakken. En in ontferming naar uw welbehagen nog op ons nevers in Christus. Uit gewoonheid ons bedienen. Omdat we nog buitenvallende schepsel werden gemaakt. Dat ge uw kerk nog in zonderheid geestelijk wilt het uitbreiden. Dan zal het uitwendig ook gebeuren. We nu nog gedachtig zijn boven onze verzuchting. Die genadiglijk aanschouwde in hem, En uw rechterhand leeft om voor zijn volk te bidden. Amen. Onze slotsom zei het eerste vers, zalm 91. Hij die op gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, schaduwde in gods woorden. wat er Peter er volgt. I've been here to